De politieauto die vrijdagavond betrokken was bij een dodelijk verkeersongeluk in Apeldoorn, voerde geen zwaarlicht en sirene. Kort voor de aanrijding waren de alarmsignalen uitgezet om de verdachte naar wie de auto onderweg was niet voortijdig te alarmeren. De politieauto botste op de auto van een 47-jarige vrouw die overleed.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 Het weer in de ochtend en middag trekt een regengebied... van west naar oost over het land. En daarbij kunnen zware windstoten voorkomen. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen op... en het wordt zo'n 15 graden. Morgen meer wind met kans op een zuidwesterstorm. Dit was het NOS Journaal. Kees, Femke en Melle participeren met meewind... in windenergie op zee. Met een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement...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 Deze week bij Plus, twee pakken Plus Fairtrade koffie voor maar 5,99 euro. Dit is Radio 1. Start met Bart. Een hele goede morgen. Welkom terug bij het tweede uur van start. Het programma gemaakt door de talenten uit de radioopleiding van BNN. We gaan dit uur luisteren naar een reportage over een vreemde vogel die levensechte babypoppen verzamelt. We reizen af naar Tialf, hebben gasten in de studio die komen vertellen over een nieuwe crowdfunding project. Heeft iets te maken met popcorn en daklozen, maar eerst gaan we het hebben over de snor. Ja, mensen, geniet u nog maar even van de strak geschoren gezichten... van uw mannelijke collega's op de werkplek. Want over een klein weekje begint Movember weer. Movember, je kent het misschien, de samentrekking van de woorden... moustache en november. Een maand lang je snor laten staan in de strijd tegen prostaat... ...en of tilbalkanker. Ik zag een reclame van Johan Derks op televisie. Die doet ook mee. Maar ja, hij had natuurlijk al een grote borstel staan. Wie doet er nog meer mee en wat betekent het ook weer precies? Aan de telefoon Tessa Hagen. Zij zit in de organisatie van Movember. Tessa, goeiemorgen. Goeiemorgen Bart. Alweer helemaal, helemaal wakker? Ja, nee, dat uh, is even wennen, maar uh, ik ben er helemaal bij. En als ik over November kan praten, dan doe ik dat graag op welk tijdstip dan ook. Ja, nog even uh, voor de duidelijkheid. Mannen kunnen in heel uh, November hun snor laten staan, maar uh, wat is het idee achter die actie? <laughs> um, nou, het idee achter November is dat um, het gaat om uh, de gezondheid van mannen. Mannen praten minder graag over hun uh, problemen als het gaat, als ze klachten hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, in de buurt van de prostaat of uh, uh, in, uh, in die, die regionen. En uh, om dat ja, taboe te doorbreken, uh, vragen we mannen om een maand lang een uiterlijk eigenlijk toch wel rigoureus te veranderen door die gekke snor. En uh, daarmee uh, vooral veel gesprekken te starten over de gezondheid van mannen... En ook om geld op te halen voor uh, prostaat- en tilbelkankeronderzoek. Hey, en hoe is dat ooit begonnen met die snor? Want ik, ik ben enorm lang op zoek geweest naar een link tussen de snor en je prostaat of je ballen. Maar <laughs> ik heb hem nog niet gevonden. Nou, het, <laughs> het grappige is dat het ooit begonnen is in Australië in 2003. Er waren er 30 gasten die zaten bij elkaar uh, in, uh, in de kroeg. Uh, ze hadden het over mode-items uh, ja, of, of, of, of trends die... Uh, Eigenlijk altijd terugkomen in de mode, behalve de snor. En dachten ze, nou dat is grappig. We laten gewoon een keer onze snor staan en kijken wat de reacties zijn. Dat hebben ze gedaan. Uh, het was hartstikke raar. Uh, niemand reageerde. Niemand vond het leuk. Ze dachten, wat gek allemaal. Maar iedereen praatte erover. Een jaar later dachten ze, laten we het nog een keer doen. Maar dan moeten we het wel doen voor een goede reden. Want anders is het een beetje onzin. En toen dachten ze, nou, er is dus maar dus zoveel... Um, er zijn zoveel goede doelen. Uh, bijvoorbeeld Pink Ribbon is een supergrote organisatie die uh, geld ophaalt voor borstkanker voor vrouwen. Maar voor mannen, typisch, typische mannen, uh, gezondheidsproblemen, daar is geen enkel goed doel voor of een goede actie. En dat is waarom ze toen uh, de, de snor, dus een heel mannelijk iets, hè, vrouwen kunnen, uh, of de meeste vrouwen althans, kunnen niet een snor gooien. Nee. Um, maar een snor is zoiets mannelijks. En dit is ook een typisch uh, ja, goed doel dat geld ophoudt voor mannen gezondheidsproblemen. Ja, je stipt stip wel een gevoelig, ja, je stip een gevoelig puntje aan. Want vrouwen, die, ja, dat is natuurlijk een stuk moeilijker om de snor te laten staan. Ik sluit niet uit dat dat in sommige <laughs> gevallen, gevallen wel kan. Maar uh, kunnen vrouwen ook deelnemen? Ja, absoluut. Vrouwen kunnen net als mannen zich gewoon uh, inschrijven op onze website. Dat is nl.movember.com. En wat vrouwen dan kunnen doen... Is, laten um, nou, we geen snor laten staan, maar alle andere dingen waar Movember om draait, namelijk geld ophalen voor uh, kankeronderzoek en praten over, uh, over gezondheidsproblemen bij mannen, dat kunnen vrouwen heel goed en soms zelfs nog wel iets beter dan de mannen zelf. Wij hebben veel minder moeite om over dit soort gevoelige onderwerpen te praten, dus we kunnen in die uh, zin het woord verspreiden. En ook zijn we heel goed om mensen te wijzen van, hey, geef mij nog een paar euro uh, voor, uh, voor dit goede doel waar ik ook voor ga. En daarnaast zijn vrouwen uh, spelen vrouwen natuurlijk een hele belangrijke rol in het leven van mannen. Um, dus is het heel belangrijk dat vrouwen de mannen juist steunen en uh, ook de snor omarmen. Af en toe een complimentje geven aan die snor, want voor mannen is het al gek genoeg. Dus uh, dan kunnen ze de steun van de vrouwen in de omgeving goed gebruiken. Dank je wel, uh, uh, Tessa. Uh, ik weet in ieder geval dat Johan Derks zijn snor laat staan. Maar je had er alleen zijn er nog meer mensen op televisie waar we voor moeten oppassen dat ze een snor laten groeien. <laughs> um, nou, Daarnaast, uh, wat bekende ambassadeurs: uh, laat Edgar Davids uh, zijn snor staan. Rintje Ritsma. Hans van Breukelen. Uh, wielrenner Jetse Bol doet mee. Uh, politicus Ahmed Makouz. Wat heel leuk is, is dat we dit jaar ook een speciaal uh, vrouwenteam, zeg maar de Nederlandse. Uh, nationale rugbyteam, de dames. De rugbydames laten uh, niet hun snor staan, maar zijn actieve supporters uh, van november. En uh, vrijdag is bekend geworden dat de zes uh, spelers van FC Utrecht ook hun snor laten staan. Dus dat is heel bijzonder nieuws. Nou, we weten voor wie we moeten oppassen. Tessa, dankjewel en succes Zeker. met de actie. Ojoj. Hoi, hoi. Hartstikke bedankt. Goed, dankjewel. You. Hi. You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo.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 Keep it simple You don't have to kiss though Whoa! Oh. Searching, it's worth it Williams met Go Gentle. Start met Bart. Start met Bart. Bart Meijer. Ja, binnenkort hoef je niet meer naar de popcorn toe. Nee, de popcorn komt jouw kant op. Tenminste, dat kan als het crowdfundproject Rainbow Popcorn goed afloopt. Je kent het wel, crowdfunding. Het is niet gelukt bij de bank en je probeert bij het publiek je geld te verzamelen. Altijd leuk, want ik heb live gasten in de studio die nemen van alles mee. Ik zie al koekjes en snoepjes liggen, verpakkingen. Ik kreeg al een echte ontbijtkoek uitgereikt. Best fijn, want ik lust al wat op dit tijdstip. Van harte welkom Onno Lixenberg. En uh, Hajo de Boer, jullie zijn oprichters van dit project. Um, ja, wie, Onno, mag bij jou beginnen. Ja. Wat houdt jullie project precies in en wat willen jullie bereiken? Nou, wij willen uh, de allerlekkerste popcorn van de wereld maken. En uh, dat willen we doen met uh, hele bijzondere smaken. Dus uh, natuurlijk ook de standaard uh, zout en uh, zoete smaken. Maar ook truffel, barbecue smaak. Dus bijzondere smaken. En wij willen de popcorn verkopen op mobiele... En wij noemen het popcornfabriekjes. Ja. En dat zijn elektrische karren die door de stad gaan rijden. En op allerlei plekken, op uh, straten, festivals, pleinen, uh, uh, parken... popcorn gaan verkopen. En die karren worden weer bemand door ex-daklozen. Juist. Ja. Dus we praten over ex-daklozen die popcorn verkopen. De beste popcorn ter wereld ja. met exotische smaken. Ja. En dan kijk ik even naar Hio. Uh, dit was er nog niet... Hoe zijn jullie op dit idee uh, ja, gekomen? popcorn was er natuurlijk al. Ja, dat is bekend. Uh, en uh, iets op straat verkopen, dat is ook niet echt iets nieuws. Uh, maar wat, je, uh, wat wij zagen was dat je tegenwoordig in Amerika en Engeland uh, hele bijzondere popcorn uh, kan kopen. Daar is popcorn, een soort uh, revival eigenlijk ondergaan. Ja. En nou ja, dat willen we graag in Nederland, willen we dat ook uh, gaan doen. Daarnaast uh, daarnaast, wij hadden uh, onder het John Altman-merk al koekjes. En we waren eigenlijk op, zocht, op zoek naar een uh, leuk uh, product om daarnaast te gaan doen. En uh, ja, wij dachten dat popcorn eigenlijk een heel leuk product zou zijn. En je moet even uitleggen wie die John Altman is. Want dat is, dat is, het is meer dan een product. Het is ook een soort, soort beweging, toch? Er zit echt een idee achter. Ja, John Altman, dat is een, uh, een man die wij inmiddels al een jaar of zes geleden... Uh, op het strand van San Francisco zijn tegengekomen. En dat was een hele inspirerende figuur. En uh, die deelde zelfgebakken koekjes uit op het strand. Het was eigenlijk zijn manier om de liefde te verspreiden. En die man die heeft ons destijds zo ontzettend geïnspireerd. Dat uh, heeft ons ertoe aangezet om, uh, om onder zijn... Uh, naam uh, koekjes te gaan uh, maken. Hij ja. heeft ons de receptuur gegeven... Uh, op voorwaarde dat wij daar de liefde mee zouden verspreiden. En dat willen we niet alleen nu met koekjes doen... maar met nog veel meer product. Onder andere popcorn. Ja, het is een crowdfund project. Dus ja. even, even uh, de zakelijke kant. Ja. Het is jullie niet gelukt om dit project zelf te financieren of bij de bank. We zijn uh, niet eens bij de bank geweest. Oh. Ik denk dat dat tegenwoordig uh, onbegonnen werk is. Ik zou ik, met zo'n verhaal <laughs> lijken we in deze tijd moeilijk aankomen bij de bank. Maar je weet het niet. Ook dat. En, en we vinden het ook wel heel erg uh, juist iets dat het iets moet zijn wat door heel veel mensen gedragen wordt. En, uh, uh, Um, ja. Dus we vonden het ook leuk om het op deze manier te doen. Wat vragen jullie precies van het publiek, Hayo, uh, Hebben jullie een, uh, uh, ja, een directe uh, vraag en ook iets wat, uh, wat je daarvoor terugkrijgt? Nou, Wat, wa, wat we crowdfunden, dat is eigenlijk de eerste mobiele popcornfabriek. En uh, die kost 9000 euro om die uh, te bouwen. Dus dat is het bedrag wat we bij, bij elkaar moeten krijgen. En dat kan je, je kan daaraan doneren op uh, One Planet Crowd. Uh, die website staan nog meer hele leuke projecten. Maar uh, de popcorn uh, raad ik natuurlijk iedereen aan. Om daar een, een uh, bijdrage aan te leveren. En eigenlijk als je een bijdrage levert, dan, dan koop je nu al de popcorn. Alleen je betaalt uh, iets eerder. Ja, en de we, we, popcorn... Sorry, je, je uh, kan, uh, je kan uh, uh, uh, van 7 euro tot 600 euro dan En alles daartussenin. En voor 7 euro krijg je gewoon uh, uh, eigenlijk... Uh, uh, meer waard uh, aan popcorn, zeg maar. Ja, ja. En, en voor 600 euro, bij wijze van spreken, komt een popcorncar een hele dag bij jouw bedrijfsfeestje... of bij jou thuis voor al je vrienden popcorn bakken. Nou, is jullie ambitie om de lekkerste popcorn ter wereld te maken? Vind ja. ik nogal wat. Jullie hebben het niet laag ingezet. Nee. Uh, uh, was de allerbeste popcorn ter wereld, die was er nog niet? Of kon het beter? Of nou, laat hoe ga je, je dat realiseren? Dat een beetje nuanceren. In ieder geval de allerbeste popcorn in Nederland. <laughs> Kijk. En, uh, uh, en hopelijk ook van de wereld. Maar uh, het viel ons wel op dat uh, als je in het buitenland bent, vooral een of Engeland, dat je daar echt veel betere popcorn hebt. En hier kom je vaak, zeker in de supermarkt, niet verder dan uh, een Albert Heijn zak met uh, vier maanden geleden gemaakt popcorn. En wij willen versere en uh, bijzondere smaken. Ik wou net zeggen, het, ik hoorde net truffelsmaak. Wat zijn nog meer bijzondere smaken in ja, jullie assortiment? Maar ja, het, het, we zijn met heel veel smaken bezig, maar ik, ik, ik, ik weet niet of ik dit mag doen. Maar ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om het publiek... Te vragen om misschien uh, een bijde, of, uh, suggesties te doen. Dus iedereen die vandaag de uh, John Altman site liked en een suggestie doet voor de popcorn smaak die zij denken nou. dat het heel erg lekker is... dan zullen wij een heel koekpakket uh, naar ze toe sturen. Onne, alsof je wist wat wij gedaan nou. hebben. Want wij hebben op de BN University <laughs> Roel zitten. Die is altijd razend nieuwsgierig. En ook op zoek naar nieuwe smaken. Dus die dacht, ik ga uh, zelf even de keuken in een beetje bakken. Kijken of ik zelf nog met een nieuwe smaaksuggestie voor jullie kan komen. Luister mee. Welkom in Roel's Bakery. En vandaag ga ik samen met jullie... de allerlekkerste popcorn maken die Nederland ooit gekend heeft. Om te beginnen hebben we natuurlijk popcorn nodig. Gewoon wat mais in de pan gooien. Dat staat ondertussen op het vuur. Dus nu hoeven we ons alleen nog maar zorgen te maken over de topping. En dat is de smaak die je over de popcorn heen gooit. Mijn tip is pak gewoon iets wat je in je keuken hebt staan, wat je nog over hebt. Ik heb hier nog wat rode wijn van gisteravond. Lekker. Gewoon doen ik heb nog wat kruidenkaas, ik weet niet precies van wanneer, ik kan er ook overheen, en ik heb hier nog wat paprika poeder staan. altijd een classic. Ik werk bij chips, dus waarom zou ik niet bij popcorn werken? dit worden mijn drie smaken popcorn die ik straks bij de mensen op straat laat proeven, en de lekkerste smaak, de winnende smaak wordt misschien wel de nieuwe smaak van het assortiment van rainbow popcorn. allereerst de de paprika paprikapoeder. Wat vinden mensen daarvan? Die is wel lekker. Hmm. Die is wel goed. Beetje een, een zout, uh, ja, paprika smaak. Het is wel lekker. Ja, vind je hem lekker? Ja. Nou, vind ik minder. Nou, niet zoveel smaak aan. En die uh, proeft heel fijn in de mond. Best wel lekker. En dan de culinaire rode wijnpopcorn. Smaakt dat een beetje? Die is een beetje, dan wordt de popcorn zacht. Dat is niet zo lekker. Ik vind deze een beetje vies uitzien. Ja, ze zijn een beetje nat. Ik heb er rode wijn overheen gegooid. Mm, nee, die wint het niet. Het smaakt naar oliebol. Het is eigenlijk rode wijn. Hm. Wel lekker. Ja, lekker? Ja, wel. Een beetje droog is die. En dan last but not least, de kruidenkaas. Wat vinden mensen daarvan? Lekker. Die is ook wel lekker. Ja. Hij smaakt een beetje gewoon. Naturel. Niet speciaal. nasmaak. Nee, sorry. Nee. Mm, ook wel lekker. Die vind ik ook wel lekker. Maar wat is nu de lekkerste popcorn? Volgens mij die paprika. Ik vind met de kaas lekkerste. Kruidenkaas? Met de kruidenkaas. Jouw ja hoor. Paprika. Die staat nummer 1 met wijn. Kruidenkaas nummer 2 en de paprika 3. Ik vind met die paprika? Die rode. De paprika poeder. Ja. Yeah. Paprika. Definitely. En de grote favoriet is geworden. Pittige Paprika Boeder. Nou, gefeliciteerd. Uh, Roel in ieder geval. Uh, in de studio zit ik nog steeds met uh, Onno Lixenberg en Hajo uh, de Boer... van het uh, crowdfund project uh, Rondom Popcorn. Is ja, het is uh, ontzettend toevallig, want dit waren precies de drie smaken waar we aan dachten. <laughs> en dit scheelt ons weer heel veel onderzoek... Uh. Nou, graag gedaan. Ja, ik dacht zelf, omdat het door ex-daklozen verkocht wordt, is misschien rode wijn smaken een <laughs> leuke suggestie. Maar gaan jullie hier iets mee doen? Is dit, is dit iets? Nou, Als ik het zo hoor, moeten we dat, dat paprika wel. Dat is natuurlijk nog de proefdrug, ja. recept hè, paprika. Ja. Ja, jullie zoeken het iets exclusiever? Of? Nou, je moet altijd een paar uh, klassiekers in het assortiment hebben natuurlijk. Hè? Als je alleen maar hele rare dingen doet, dat, uh, dat werkt niet. De bedoeling is ook, die karren zijn natuurlijk mobiel. En ook, hè, het is niet dat het in een fabriek gemaakt wordt. Dus we kunnen ook daar uh, een beetje mee afwisselen. De smaak is zo bedacht. Ja. Nou, uh, viel het mij op dat de uh, reacties over het algemeen positief zijn. Mensen vinden popcorn natuurlijk altijd wel lekker. Maar we hebben ook uh, een klein uh, marktonderzoekje voor jullie gedaan. Uh, uh, laten we daar even naar helpen. Wat foxpopjes. Hey, ik denk het wel lijkt me wel tof om... Ik, ik vind popcorn lekker, maar het lijkt me ook wel tof om nieuwe smaken te uit te proberen. Ja, denk ik wel. Ja, als je het woord daklozen noemt en een project, dan denk ik meteen het heeft een goed doel. Dus dat is het eerste wat bij me opkomt. Maar ja, oh, ik denk wel dat het iedereen aanspreekt als er smaakjes zijn en, uh, en dingetjes. Omdat het van zwervers dan is geweest of zo. Dat is zielig en dan geef ik ze geld. En dan ga ik popcorn eten, want ik vind popcorn wel lekker. Nee, ik, ik les geen popcorn, dus dat is een vrij, uh, vrij makkelijk antwoord. Maar uh, op zich een leuk idee. Nou, ik vind het natuurlijk heel goed dat ze op deze manier een kans krijgen... om weer een beetje terug te komen in de samenleving. Ik zou het ook kopen als iemand anders het verkacht. Maar als het voor die daklozen goed is, dan is het een leuk idee, toch? Ja, waarom niet? Ik denk dat het een goed idee is om misschien te reintegreren in de maatschappij. Je moet maar één manier verzinnen. Misschien is dat wel een uh, goede manier. Ik hou absoluut niet van popcorn. Nee. Zou ik niet kopen. Laat ze ook een keertje werken. Nou werken, zo wil ik het ook wel niet zeggen. Maar het is wel goed uh, dat ze zo hun uh, geld kunnen verdienen. Ja, wat reacties van de mensen op straat over jullie popcornproject? Uh, wat, wat vind je ervan nou, allemaal? Dat, ik vind het wel positief als ik het zo hoor. Uh, ja. ja. Ja, je merkt dat mensen veel sympathie hebben ook met uh, de, de ex-daklozen ja. die jullie willen inzetten ja. daarvoor. Uh, is het idee ook een beetje uh, gebaseerd ook op, de, op de, het straatjournaal dat ze er zelf ook iets aan overhouden? Dat nou, lijkt het. Het is een beetje zoals de dakloze krant. Alleen die kan je niet opeten. Die popcorn wel. Maar uh, je ja, bent... ja, we, doen dit, we doen dit overigens. Is het is misschien wel goed om even te zeggen. samen met de Regenbooggroep in Amsterdam. Dat is een hele grote organisatie die uh, uh, ex-daklozen uh, weer uh, Aan de slag, op weg helpt, uh, zeg maar. Ja. En uh, um, ja, ik, ik, ik ben even vergeten wat je vraag was. Uh, nou ja, het, het ging er over of het idee van de straat uh, ook een beetje leek ja. op de straatkant. Maar is het niet... Je werkt wel met sommige mensen, het zijn dan ex-daklozen die, die eten verkopen. Is dat niet zo'n rare match nog? Ze nee. dus moeten er wel een beetje verzorgd uitzien. Ja. Een beetje hun nagels bijwerken misschien. We gaan elke ochtend even kijken of ze dat doen. Nee, maar dat wordt allemaal heel netjes en goed gedaan. En uh, de regenbooggroep gaat daar echt heel erg goed zorgen voor dragen. Ik ben heel erg benieuwd, jongens. Uh, voor het publiek wat luistert en denkt... nou, ik wil er best in investeren. Ik vind het een sympathiek idee. Wat moeten ze doen? Zeg het nog één keer. En naar oneplanetcrowd.nl. En uh, daar heb je uh, heel veel dingen waar je geld aan kan geven. Maar dan moet je inderdaad aan John Altman Rainbow Popcorn uh, doneren. En dat kan dus van 7 euro tot, nou ja, oneindig. En, uh, en uh, alsnog zouden we het heel te gek vinden... als mensen ook op onze Facebookpagina smaaksuggesties doen. Ja. Dus, uh, nou, jullie, jullie vragen in totaal 9000 euro. Dus ja. dat, dat lijkt me uh, haalbaar. Heel veel succes. Ga, uh, ga jij ook doneren? Ik ga wel doneren. Ik woon er vlakbij in de buurt. Okay. Dus ik vind het wel leuk. Kon ik wat popcorn halen. Dankjewel Onno en, uh, en Hajo. Heel veel succes. Hartstikke Dankjewel. bedankt. Oké, okay, hoi. Me van de Kings of Leon. Het is er bijna half zeven en je luistert nog steeds naar start van BNN op Radio 1. We kijken even naar de trending topics op dit moment op Twitter. Ik zie hashtag Ajax voorbij komen. Populair: Ajax heeft punten misgelopen in de eredivisie afgelopen nacht. De landskampioen speelde thuis met 0-0 gelijk tegen het Brabantse RKC Baalwijk. Hashtag wintertijd, ook populair, want vannacht ging de klok natuurlijk een uur achteruit. Het is niet half acht mensen, maar half zeven. Dat betekent een uurtje langer nachtrust. Of zoals veel twitteraars uh, hashtagten, uh, uh, een uurtje langer stappen. Ze waren er in ieder geval blij mee. Verder wordt er nog steeds veel getweet over het behouden van Zwarte Piet. Gisteren was er op het Malieveld een demonstratie waar ongeveer 500 mensen op afkwamen... waarvan het grootste gedeelte verkleed als Zwarte Piet... Kijk ook even naar het laatste nieuws. Um, het laatste nieuws is dat een politiewagen... die vrijdagavond in Apeldoorn betrokken was bij een dodelijk ongeval... zonder zwaailicht en sirene reed. De politie heeft zaterdag laten weten... dat de alarmsignalen kort voor de aanrijding waren uitgezet... om de verdachten naar wie ze onderweg waren... niet voortijdig te alarmeren dat ze eraan kwamen. Bij het ongeluk kwam een 47-jarige automobilist om het leven. Ook in het nieuws, helaas. De uitvinder van het broodje deuner kebab is niet meer. En dat is niet meneer Kabab, maar een meneer die luistert naar de naam Kadir Noerman. Afgelopen nacht in Berlijn is hij overleden. De Turkse immigrant bedacht het gerecht in 1972... en serveerde het in zijn eetkraampje in West-Berlijn. Het broodje met gegrild vlees werd snel razend populair... en veroverde ook later de rest van Europa. En dan tot slot... Enkele duizenden Amerikanen hebben zaterdag in Washington actie gevoerd... tegen de spionagepraktijken van de geheime dienst de NSE. Ze willen een petitie met 570.000 handtekeningen. Dat is niet mis overhandigen aan het Amerikaanse congres. Kijken we ook nog even naar het weer. Vandaag eerst opklaringen en daarna droog. En aan het eind van de middag kan het weer gaan regenen. Het wordt onstuimig herfstweer met op maandag zelfs kans op storm. Start met Bart. Ja, hoewel het de afgelopen week nog heerlijk na-zomeren was op de trasjes. Ik moet je niet zeggen op de trasjes in Tialf, maar op de trasjes is Tialf alweer het decor van dweilorkesten, mutsen en strakke pakken. Het Nederlands kampioenschap schaatsen is vanaf vrijdag bezig en er wordt harder gereden dan ooit. Gelukkig maar, want de Olympische Winterspelen van Sochi liggen in het verschiet. Maar zijn onze schaatsers goed op weg en gaat het ons ook medailles opleveren? NOS-verslaggever Sebastian Timmerman heeft speciaal voor ons al vroeg zijn ijzers ondergebonden. Sebastian, goedemorgen. Goedemorgen. In ieder geval een lekker gezet. <laughs> ja, dat was wel nodig, hè toch? Ja, dat was wel even nodig, ja. alhoewel. Ja, nee, dat was al wel net even nodig. Begint het leven als uh, schaatsverslaggever vroeg op zo'n uh, zo dag met de belangrijke afstanden? Uh, nou, kwart over twaalf beginnen de wedstrijden pas. Dus normaal gesproken dan uh, valt dat wel mee. Maar ja, uh, met alle voorbereidingen en zo die je erbij moet doen. Uh, betekent dat betekent wel dat je een paar uurtjes zoet bent. Dus uh, nou ja, Normaal gesproken was ik niet zo vroeg opgestaan als nu, maar uh, een uurtje later zeg maar. Maar het meeste werk doe je dan even s ochtends nog even loting voornemen. de tijden van de dag ervoor bijwerken, cetera. Ben jij al in, in Heerenveen of slaap je wel gewoon thuis? Ja. Ja, nee, ik slaap, ik slaap nu in Heerenveen. Ja, ja, ja ik woon in het midden van het land, anderhalf uur rijden. Dat is dan misschien net, ja, het is net iets te ver om dat drie keer en weer te doen. We uh, hebben het over het uh, NK schaatsen in een Olympisch jaar. Dus dan uh, letten we altijd even extra op. Ik heb gisteren ook met de schuinhoog zitten kijken. En wat me vooral opviel, zeker vergeleken met vorig jaar, is dat het enorm hard gaat. Hè? Want er zijn al wat records gesneuveld. Ja, er zijn heel veel records uh, inderdaad gesneuveld. We hebben zes afstanden gehad, bij de heren en bij de vrouwen. En op vijf van die zes afstanden hebben we een zogenaamd kampioenschapsrecord uh, gehad. Dus zo snel is er nog nooit geschaatst op een enke afstanden aan het begin van het seizoen. Alleen op de 1500 meter mannen niet. Uh, dat betekent inderdaad dat uh, A, de omstandigheden goed zijn. Maar vooral dus ook dat het niveau erg, erg hoog ligt. Uh, Olympisch seizoen, iedereen weet dat ze vooral ook eind december goed moeten zijn bij het Olympisch kwalificatietoernooi, Want daar moet je je plaatsen voor de Olympische Spelen. Uh, ze willen toch allemaal graag de, de Eerste Wereldbekerwedstrijden rijden. Want die zijn onder andere in Calgary en Salt Lake City, de twee snelste banen ter wereld. Dus dan denken ze, uh, denken schapen al gelijk weer aan records. Ja. Dus uh, iedereen is op een ontzettend hoog niveau, tenminste veel rijders, zijn op een ontzettend hoog niveau uh, uit de zomer gekomen. En dat heeft mij ook wel verbaasd. En ik hoop voor ze dat ze dat niveau kunnen vasthouden nou ja, de rest van de winter. Ja, dat vroeg ik me een beetje af. Je moet natuurlijk als sporter niet te vroeg pieken en uh, rust en uh, intensiteit. Ja, Dat moet je goed uh, afstemmen op elkaar. Um, ja. Nou, zeg je ook als ze moeten in december goed zijn. Ze zijn nu al goed. Het is oktober. Uh, uiteindelijk moeten ze natuurlijk in februari tijdens de Olympische Spelen helemaal top zijn. Uh, is dit niet. Uh, een kwestie van te vroeg pieken, Nou, ze zullen moeten doseren. En uh, bij de grote ploegen, zoals bijvoorbeeld de TVN-ploeg... weten ze inmiddels echt wel de alle ervaring van de afgelopen jaar... hoe ze dat moeten doen. Om bijvoorbeeld mee te nemen aan uh, Irene Wüst, die uh, rijdt de eerste twee wereldbekerwedstrijden en daarna dan neemt ze weer even gas terug. Gaat ze even van het ijs af, gaat ze zelfs nog even naar de zon... bijtrain, uh, om op die manier weer de piek te leggen... richting eind december, richting Heerenveen. Maar... Inderdaad, als je wat minder ervaren bent, het gevaar scheldt er natuurlijk wel in. Dat hebben we in andere seizoenen ook wel gezien, dat rijders die in november, december heel hard reden, dat niet altijd konden vasthouden tot februari, maart, als de grote prijzen werden verdeeld. Ja. Dus daar schuilt inderdaad wel een gevaar. Je noemt de naam Irene Wust al, een kanshebber denk ik, ook tijdens de Olympische Spelen, Sven, Sven ja, Kramer ook. Zijn dat, gaan dat weer de goudhaantjes worden op de Olympische Spelen? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, ik, ik, ik ben ook heel benieuwd hoe Irene Wüst uh, omgaat met de concurrentie in eigen land van Jorien ten Mors. Ja. Dat is die shorttrekster, die lange baan en shorttrek uh, combineert. En Je ziet ook deze dagen in Heerenveen, op de 1500 meter de 3 kilometer... dat ze elkaar een beetje opjutten als het ware. En dat, Daar wordt Irene Wüst ook weer sterker van. Uh, maar Wüst is een, een hele grote favoriet voor meerdere medailles uh, in Sochi en Sven Kamer. Uh, daar heb ik met bewondering naar zitten kijken op de vijf kilometer, hoe die die reed. Ook een dik kampioenschapsrecord, maar twee seconden boven het barrecord. En hij kwam over de streep en hij ging rechtop staan en deze capje af. En hij had zelf gezegd: van Zo, nou, klaar. Hebben we even gedaan. Op de vorige avond. En, en nee, dat was, uh, was imponerend. Uh, hij heeft natuurlijk veel meegemaakt de afgelopen jaren met blessures, tegenslagen. Zelfs een heel jaar eruit geweest. Hij is nu zo fit en zo sterk ook. Um, en hij is ook een beleefdheid dat je zo'n beetje op het sterkste uh, bent, 27 jaar. Het zou me niet verbazen als we deze winter gaan kijken naar uh, misschien wel de sterkste Sven Kramer ooit. Alleen nog even de goede baan pakken, zou ik hem nog willen adviseren. Geen fouten maken inderdaad, alleen de goede kant van schaatsen. Hey, tot slot, je noemde er al even Jorien te Mors, een nieuwe ster aan het fernament. Maar zij moet de keus maken tussen short trekken waar ze op wereldniveau kan meedoen... maar ook schaatsen, lange baan. Uh, gaat dat nog een probleem opleveren? Nou ja, zij, zij ziet daar een, een combi in, een, een mix. Uh, en dat, dat kan allemaal net. Het kan allemaal net. Als je naar het Olympische schema kijkt, dan is het allemaal net te doen voor haar... ...om de combinatie te maken tussen de afstanden die ze op de lange baan wil rijden... ...zoals de drie kilometer en de 1500 meter en de short-track-wedstrijden. Eh, is het voordeel dat ze er niet al te veel voor hoeven te reizen... ...want op het Olympisch Park in Sochi ligt de short-track naast de ijsbaan waar de lange baan ligt. Dat was bijvoorbeeld vier in Venko van Wallanders. Dus ze moest heel de stad door, door kruisen, was er drie kwartier onderweg... Uh, dat, heeft, dat voordeel heeft ze dus. Dus logistiek is het makkelijk te doen. Maar ja, het is natuurlijk wel een, een enorme klap voor je lichaam. Dus je moet er enorme inspanningen leveren. Toch twee verschillende manieren van schaatsen. Dus uh, ik ben heel benieuwd of zij dat niveau wat ze nu leeft... ook aan het begin van het seizoen... of ze dat kan vasthouden samen met haar coach Jeroen Otten. Uh, maar het is, het is een uitdaging. En ik, uh, ja, ik, ik denk wel, het is wel een coole kikker wel een goede, goede sportvrouw. Ze heeft een grote tegenslag gehad met het verlies van haar vader afgelopen twaalf maanden, zeg maar, afgelopen jaar. Ja. Uh, uh, maar daar is ze wel op dit moment wel sterk uitgekomen, heb ik de indruk. Dus ik ben wel heel benieuwd. We gaan het meemaken. Sebastiaan Timmerman, dankjewel dat je je wekker zo vroeg wilde zetten voor ons. En, uh, nou ja, ontbijt nog even rustig en succes vandaag met de laatste afstanden. Gedaan. Oké, okay, okay. hoi hoi. Ja, en wij blijven in Herenveen. Misschien uh, loopt hij hem wel tegen het lijf. We konden net al horen hoe Martijn verwoede pogingen deed... om een beetje sfeer te brengen in Tiafse op de vroege morgen. Uh, maar Martijn, waar ben jij op dit moment? Ja, Bart, ik sta inmiddels naast de ijsbaan hier in Tiaf... en ik sta uh, uh, naast de ijsmeester Beert Boomsma. Geen familie van Arie Boomsma, toch? Nee, niet dat ik weet. Maar kan me zo. Het kan me zo, dat weet je niet. Maar even voor de mensen die, die nou echt geen idee hebben... wat is precies een ijsmeester? Wat is je functie? Nou, ik ben voor, uh, voor de rijers ben ik ijsmeester, maar uh, voor T-Half ben ik gewoon uh, uh, hoofdtechnische dienst, zeg maar. Dus alles wat met techniek te maken heeft, dus ook het ijs, ben ik verantwoordelijk voor. Oh, dus eigenlijk is het nu, um, voor dit kampioenschap ben je puur de ijsmeester? Ja, ja ik ben gewoon uh, ja, ijsmeester, hoofdtechnische dienst. Uh, ijsmeester klinkt misschien wat zieker, maar uh, innovatieprojectjes... Uh, doen wij. Uh, we hebben het onderhoud en, uh, van alle technische installaties in eigen beheer. En uh, ja, zeg maar budgettering uh, van, uh, van onderhoud van, uh, van de gehele pand, zeg maar. dat, uh, dat doe ik. Zeg maar. maar je zou zeggen, tenminste ik als complete leek... als ik de vriezer aanzet en ik doe daar ijsblokjes in... dan heb ik in, nou, dan heb ik in een uurtje ijs. Maar dan komt denk ik wel iets meer bij kijken, toch? Ja, dan heb je inderdaad ijs. Uh, uh, iedereen kan ijs maken. Uh, ook gewoon recreatie is allemaal niet zo moeilijk. Hè? Wat er uh, in, in de landen ook om gaat, zeg maar. Maar uh, toppe ijs maken, om snel ijs te maken, dat is, uh, dat is heel kritisch. Uh, het is een beetje op het randje werken van, uh, van wat toelaatbaar is in de, in de ijstechniek. En uh, ja, wij willen natuurlijk snel ijs hebben. Dus dan ga je inderdaad het randje opzoeken. En soms zitten we net over het randje, maar meestal zitten we net op het randje dat het ijs uh, wel goed is. En uh, wat is nou echt snel ijs? Hoe maak je snel ijs? Ja, dat, is, dat, dat, kan, ik niet, dat kan je niet 1, 2, 3 zo uitleggen. Het is een verzette een, uh, van een aantal uh, factoren. Uh, lucht, uh, luchttechnisch moet het goed zijn. Uh, uh, ijstemperatuur moet goed zijn. De samenstelling van je water moet goed zijn. Uh, luchtdruk moet goed zijn. Dus het is een puzzel die in elkaar moet passen. En uh, ja, dan, dan kun je snel ijs maken. En dan heb ik nog eigenlijk een vraag, want ik, als ik het op tv zie, dan is er altijd een dweilpauze tussendoor. Wat gebeurt er in die dweilpauze altijd? Een dweilpauze, nou wat er gebeurt is, gedurende de rit zie je dat de baan wat wit wordt. Dat is condens van, de, van, de, van de, wat in de lucht zit, condenseert op het ijs. Omdat het ijs zo koud is, eh, condenseert het daarop. Dan komt die dwelmachine, die schaapt er een laagje af. Dat gooit hij eh, in, een, in een grote bak voor in de machine. Zo'n machine heeft 1000 liter heet water mee en dan legt hij weer een laagje water erop wat weer bevriest en dat hij er weer spik uitziet. het is laag op laag eigenlijk het ijs? Het is, het is wel laag op laag, maar omdat het heet water is smelt hij de bovenlaag zodat je weer een compacte homogene ijslaag krijgt. Nou, ja dank u wel. Dat ik zeggen, dat was een enorm nuttige informatie over het ijs. Ik, ik, ik ga hier een leuke dag tegemoet. Ik hoop dat jij absoluut gaat kijken, Bart. En uh, ja, tot de redactie. Zeker dat op de redactie, Martijn, slaap nog even bij onder de tribunes. Want uh, het duurt nog even. Van Sebastiaan Timmerman hoorden we net dat vanaf 12 uur... het losgaat met onder andere de 10.000 meter... waarbij Sven Kramer zijn titel hoopt terug te kapen die hij vorig jaar verloor. Dit is Ilse de Lange met Blue Bittersweet.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 zitten de Lange met Blue Bittersweet. Koekoek. Koek. Ja, inderdaad, koekoek. Koek. Tijd voor Koekoek, de rubriek waarbij we nieuws behandelen... dat zo bizar is dat je bijna niet kunt geloven dat het waar is. Zo lazen wij deze week dat het Australische bedrijf Toilet Paperman... wc-papier maakt van 22 karat goud. Echt waar, het is vegen. De prijs van de rol ligt rond de 1 miljoen euro. De duurste toiletrollen ter wereld worden persoonlijk geleverd... met een fles gratis champagne. Die kon er ook nog vanaf. Het kostte Toilet Paperman vier jaar... om de gouden vlokken door het drielaags wc-papier te verwerken... Gek genoeg zijn er tot nu toe nog geen belangstellingen geweest... belangstellenden geweest voor de Gouden WC-rol. Koek, koek Ja, en dan hebben we ook nog het nieuws van de Noorse jager... die zijn doel miste. Hij mikte zijn geweer op een eland. Tot zover niks geks, maar nu komt het. Hij miste. De kogel zuiste langs het dier... boorde zich vervolgens door de houten muur van een klein huisje... en raakte een man die net op het toilet zat. Die werd getroffen in zijn buik, maar is gelukkig buiten levensgevaar. Koek, koek. En dan hebben we natuurlijk deze week de Zwarte Pieter discussie Je kunt het bijna niet gemist hebben. Zwarte Piet zou verwijzen naar slavernij. Daar zijn veel mensen het niet mee eens. Een vrouw uit Katendrecht vond het zelfs zo erg... dat ze uit Solidariteit een tatoeage van Zwarte Piet liet zetten... dat deze in Rotterdam bij tattoo artist Ralf Moelker... Ralf, goedenavond. Het voelt alsof het nog nacht is, ja. maar het is nog echt al uh, ochtend. Goedemorgen. Nou, ik weet niet wat het is. Goedenavond, Het Dus uh, niet normaal, dat zijn er geen tijden meer. Nee, ja, ik, ik, ik doe <laughs> er ook niks aan. Ik, ik jonger, lijkt... Ja, maar uh, het... zijn we de enige twee die wakker zijn. Dat denk ik ook. Ja, er zit hier okay. nog een technicus trouwens. Die, moet, die, moeten, we oh. ook, die moeten we ook niet ja, dat, vergeten. Dat is de enige dan. Maar uh, goedemorgen, of, of ben je, heb je de hele nacht doorgehaald? Nee, nee, jongen, nee. Het is, uh, ik ben me dood van die telefoon net. <laughs> <laughs> uh, we gaan, ja, jij hebt een uh, tatoeage gezet, uh, Ralf. Ik, ik kon het bijna ja. niet geloven. Maar wat dacht je toen je gebeld werd uh, door een vrouw die een echte tatoeage van Zwarte Piet wilde? Ja, het was natuurlijk gekkigheid weer hè, deze hele week. Ja, het was... Uh... Het was gewoon een, een, een grapje eigenlijk, een cartoontje op onze uh, ons Facebook, onze TateBot op op Facebook hadden we van Sinterklaas een Zwarte Piet dingetje gezet. Ja. En die vrouw die belde op en die zegt: goh ik vind dat uh, cartoontje zo verschrikkelijk leuk, ik wil hem eigenlijk uh, laten zetten. Nou ik heb een paar keer even heen en weer gemuld, weet je het zeker? Ja. Je serieus? Ja, en ze zegt, ik kom er nu aan. Oh. Nou, en ze kwam er gelijk aan, want ze woonde om de hoek bij ons op Katendrecht en... Uh, ja, maar ze ging zo in een stoel zitten, geen enkel probleem. Dus we was eigenlijk hartstikke leuk, hartstikke spontaan. En waarom wilden ze het graag? Uit solidariteit voor Zwarte Piet? Ja, solidariteit. Ze wilde een statement maken. En uh, ze zegt, Zwarte Piet zal over, over vijftig jaar nog steeds zijn... en dan draag ik hem ook nog steeds bij me... Dus uh, het gaat nooit verloren. En ben je een beetje binnen de lijntjes gebleven? Is die goed gelukt? Ik, ik heb hem helemaal goed uh, bruin-zwart ingekleurd. Dus uh, hij zat er perfect op gewoon. Geen enkel probleem. Ik ga hem denk ik nog uitbreiden met wat pepernoten en Sinterklaas. Ja, dat, uh, dat zie je wel zitten. Ja, dan kan je altijd mooi uitbreiden, zoiets. Hey, had die vrouw <laughs> al meerdere tattoos? Of uh, was ze, dit de eerste? Had al meerdere tattoos. Ja, dat klopt. Ja. Ze had al meerdere tattoos. Okay. Dus ja. ze was al wat gewend. Is dit het gekste wat je ooit hebt gezet? Nou, we hebben wel bizarre dingen gedaan, hè? want uh, we hebben een keer een slang van het jungleboek bij iemand uit zijn billen moeten laten komen, allemaal dat soort grappigheid. Dus uh, we doen wel meerdere gekke dingen, maar uh, ja, dit was toch wel even weer de, de apartste van de maand. Verwacht je dat er meerdere aanvragen gaan komen nu? Nou, volgens mij zwakt het nu een beetje eraf. Maar nou, we hebben wel meerdere mensen die, er, uh, die met ideeën ronddiepen van... goh, ik kom er ook aan voor een, uh, voor een zwarte Pietje. En het is eigenlijk best wel leuk. Ik zou voorstellen, neem er ook een. Ja, nou Komt Ralf, in we, de, de studio we, we, zetten. we denken dat er niemand luistert... Maar, maar wie weet dat er toch nog luisteraars zijn die denken... ik wil toch ook een zwarte Pietje. Dan weten ze in ieder geval wie ze moeten bellen. Ralf, dank je wel. Oké, okay, super. En uh, slaap, uh, slaap lekker verder. Ik ga het doen. Oké, okay. hoi hoi. Hoi. Alain Clark is dit met Good Days.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 still the same except the time, except the time Memories of the years I left behind oh. And although I'm moving on and I can't be forever young The good days are forever in my mind What I'd give for just another day Of innocence I trade my mind We're just to run away from all these lies Haven't snuck their way inside Everything's still the same except the time Good old time Everything's still the same except the time Mooi nummer van Alain Clark. Van het album Colorblind hoorde je Good Days. Start met Bart. Inderdaad, uh, iedere week gaan we op zoek uh, in Start met Bart naar bijzondere figuren. Vreemde vogels, rare snijbonen of snoeshanen. Uh, BNN University Jouke kwam uit bij Maria Zwart uit Amsterdam. En Maria houdt van baby's. Nou, dan gaan we jou maar even omkleden. De kleertjes uit. Eén keer in de week krijgen ze nieuwe kleren aan, toch? Ja. Eén keer in de week. Een schoon Vind ik wel zo leuk. Een mooi roze bokspakje. Lekker warm. Beetje voor de herfsttijd. Ja, precies. En, en hoe kom je aan die kleren? Um, de meeste kleding haal ik bij de kringloop vandaan. Eén armpje. Ze blijft wel lekker slapen erbij. Ja, hè. Je hebt een heel rustige baby. En hoe heet ze? Lotte. Lotte. Ja. Nou, drukkertjes dicht. En klaar is Lotte. Heeft er weer een mooi uh, nieuw pakje en speentje erin? Speentje weer erin. En, maar het zijn geen echte baby's, toch? Nee, het zijn geen echte baby's. Maar het lijkt wel zo. Ze lijken zeker op echte baby's. Het is echt levens-echt. Want als ik kijk naar Adriana was het toch, in de ja. kinderstoel? Ja. Het is ook echt een gewicht van, van een echte baby, toch? Adriana weegt drie kilo. En als, als ik die oppak, dan, dan voelt het ook echt... Ja, als een echte baby ja. volgens mij. Dat kan je even aangeven. Heel graag. Ja, oh, dat is echt. Ja, dat kun je bijna niet voorstellen. Het voelt echt als een echte baby. Het ziet eruit als een echte baby. Gewoon heel mooi huidje en, en de ogen die zien er heel echt uit. Haaren heel mooi. ze staan nu al met ze, ja, alle drie zeg maar gewoon in de huiskamer. Ja, ja. Eentje in een kinderstoel, eentje in de maxi en eentje ligt dus op de bank. Ja. Precies. En die op de bank, die, dat is uh, Muriel, als ik het goed heb? Ja, uh, Muriel spreekt me niet zo aan. Ik heb geen klik met deze pop, dus ja, ja dan uh, ga ik er ruilen. Dus weer op zoek naar een babypop die, waar u wel een, meteen een klik mee heeft? Ja. Precies. en straan je dan ook internet af of zo? Of, uh... Ja, ik zit uh, eigenlijk heel vaak op Marktplaats. En ze staan dus gewoon hier in huis, gewoon voor, voor de mooi, zeg maar... Ja. Schrikken sommige mensen er niet van dat ze denken: oeh, is dat nou een echte baby? Ja, ik had een tijdje terug uh, de straat maken voor de tuin. En toen lag er uh, eentje die ik nu niet meer heb op de bank, een slapende. En die zei: Oh, wat legt ze heerlijk te slapen. Hè? En toen zei ik: Ja, ik zeg, en deze wordt ook niet wakker. Nee, nee, nee. Ik zeg: Ja, echt. Dus uh, hij dichterbij en nog dichterbij: Nee, zegt die is een echte. Ik zeg: Nee, is een pop. Dus ja, zoiets. Die was dus ook niet te onderscheiden van een uh, echte baby. Gaat u er ook wel mee, mee wandelen, wel eens of zo? Nee, zeker niet. Nee, geen gekkigheid, nee. Hello again. And it's a long time in. There We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van uh, twee uur start met Bart. Het afgelopen uur kon je onder andere horen dat Esme de Sjaak was... en 24 uur lang alles moest zingen wat ze normaal zou zeggen. Wat vind je ervan dat ik de hele tijd aan het zingen ben? Ik word er wel vrolijk van. Ja, eigenlijk gewoon een combinatie van alles. <lacht> ja, ik weet het. Ja, ik vind het wel grappig. Ik word er vrolijk van... Ik ga zelf ook gewoon meezingen. En vanmiddag, als je niks te doen hebt, is er een hondenfestival in Amsterdam. Judith checkte of honden eigenlijk wel feest kunnen vieren. Hoe gaat het straks met die honden? Nou, ik denk dat er hier en daar wel aardig geblaft uh, en geplast wordt. En dat ze elkaar toch op de lijf geklopt. Dat is meer om te laten zien wie de baas is. Uiteindelijk is hier ook de dierenambulance. Die staat hier gereed voor alle ongelukken tijdens uh, de wedstrijden. Straks. Uh, dit is de zondag met Embert Messelink. Embert, uh, wie is de gast? De, de gast is Ems Bolmeijer. Ja, het thema is eigenlijk Ik word er vrolijk van... want hij is de gelukprofessor van Nederland. Aha. Nou, ik blijf even luisteren. Dit was hem. Start met Bart. Tot volgende week. Over enkele minuten meren wij af in de Veerhaven van Tessel.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 We hebben vliegenzwammen in de tuin en kluifjeszwammen. Vijf genomineerden boeken over hazelwormen, bijen, roofvogels... insecten en jakpetijzen. Radio 1, straks van 8 tot 10. Vroege vogels en de Jan Wolkersprijs. Eh? Met het enthousiasme over die bloemetjes en al die vogels. Het nieuws van alle kanten. Eh? Wij zijn National Academic. Twintig jaar geleden opgericht voor klanten die anders denken...